Een nieuwe muziek aan het begin van het programma. Je hoorde Baby Rose en Friends Again. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 24 maart. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond Jeroen Dijkstra, nieuwe directeur-bestuurder van het Delft Fringe Festival. Foodwatch neemt het in Brussel op voor beter voedselbeleid in Europa...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 in your head De jaren '80 met Elton John en I guess that's why they call it the blues. En met Crosby Stills and Nash, een and song voor Susan. Onze eerste onderwerp vanavond. Jeroen Dijkstra is aangetreden als de nieuwe directeur-bestuurder van het Delft Fringe Festival. Inmiddels een landelijk toonaangevend platform voor nieuwe makers binnen de podiumkunsten. Hij is bij Herman de Bruin. Jeroen, welkom. Dank. Ja, uh, sinds kort directeur van het dalt Festival. Ja, sinds 1 december directeur ja. van het dalt Festival. Heb je het gevoel dat je een beetje in je vingers krijgt wat er allemaal moet gebeuren? Nee, zeker niet. Okay. Nee. <laughs> maar ik, ik weet altijd wel een mouw ergens aan te passen, dus het is... Uh... Het is een uitdaging waar ik niet voor terug deins. En improvisatie is ook uh, wel gegeven, denk ik. Ja, ik denk ja. iedereen die in de cultuursector werkt, zeker bij kleine organisaties, weet wel een beetje hoe, mm -hmm. uh, hoe je, je ja. rond moet rennen. Delt French Festival, beroemd. Berucht misschien wel zelfs of. Uh... Ja, in ieder geval een festival wat een hele gedegen reputatie heeft. En mm -hmm. uh, een bijzonder podium is voor jong talent. En steeds meer nationaal en internationaal publiek aantrekt naar Delft. Ja. ja, want we hebben het over een springplank voor een nieuw talent, zeg ik maar even. Dat is al jaren zo, hè? Ja. En dan is het nou binnenkort uh, voorjaar, mei, uh, juni op ja, die periode? 20 mei, 20 mei dan 27 begint het. 20. Ja. Ja. Ja. Heb je het gevoel dat je alles voor elkaar hebt? Of heb je, uh, je voor je voorgangerrol nog wat dingen kunnen doen die je over mocht nemen, of ben je gewoon helemaal blanco begonnen? Nee, ik ben niet blanker begonnen. Ik ben echt ingestapt in een hele snel rijdende trein. Mm -hmm. Die uh, gaat, vind ik, heel erg uh, uh, de goede kant op. We hebben een heel spannend festival uh, wat ons te wachten staat met hele bijzondere optredens en locaties. Ja, ja. Ga je dingen anders doen? Misschien wel beter zelfs? Voor dit jaar ga ik vooral ervoor uh, zorgen dat de trein op het station aankomt. Dus dat er een heel bijzonder festival staat. Ik denk dat Roel en het team ook hoor uh, een ontzettend goede rol heeft gespeeld al en iets heel bijzonders op uh, poten heeft gezet. Daar hebben ze keihard jaren aan gewerkt en voor gelobbyd. Mm -hmm. de, de stad werkt ontzettend mee, de ondernemers, de bewoners. Uh, dus daar ga ik niet aan zitten sleutelen. Dat is gewoon een denk ik een gouden module. Ik ga er wel uh, na dit jaar natuurlijk naartoe werken om, om daar iets aan toe te voegen op mijn manier. Of te kijken waar, maar daar moet ik eerst nog een moment voor hebben om ja, ja. het maar, mee te maken. Want als ik vraag wat zou dat kunnen zijn, dan kan je daar eigenlijk nog geen antwoord op geven. Of heb je toch al ideeën daarover? Ik heb daar wel ideeën over natuurlijk. Ik, ik, ik wil heel graag even kijken hoe we het festival verder kunnen laten groeien. Hoe we het, een mm -hmm. soort professionaliseringsslagen kunnen maken. Die zijn al gemaakt, maar op gebied van vormgeving, uh, uh, uitstraling... ervoor zorgen dat we meer ook uh, uh, aanspreken naar een diversere doelgroep... Uh, dat we meer uh, nationaal en internationaal publiek gaan krijgen... ervoor zorgen dat we met Delft Fringe ook Delft nog verder op de kaart zetten... Dus er zijn, ik heb wel allerlei ambities. Hoeveel uh, optredens hebben we dit jaar? Heb je daar een idee van? Nou, we hebben uh, heel veel optredens. Uh, het is twaalf dagen lang uh, nemen we eigenlijk uh, de, de, de binnenstad van Delft over op dus allerlei unieke locaties. En we hebben dit jaar 25 makers, maar dan makers onder aanhalingstekens, omdat het ook gaat om... Uh, ja, Collectieve. Dus het, het betekent niet dat er maar 25 personen zijn, het zijn wel meer dan 25 personen in ja, ja. totaal. Ja. En uh, die gaan ook meerdere keren optreden, dus uh, verwacht een hoop. Ja, En het komt eraan, als mensen uh, al wat willen weten over het French, uh, kunnen ze op de website terecht? Op de website kunnen ze terecht, kunnen ze kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief en natuurlijk onze Instagram pagina in de gaten houden. We zijn best actief. Ja, want het is wel uh, goed zoeken naar waar je naartoe wil. Hè? Want er zijn heel veel voorstellingen. Hoeveel zijn er eigenlijk totaal? Er zijn ja, in totaal 25 verschillende voorstellingen. Maar mm -hmm. daarvan uh, komen ze dus ook allemaal meerdere keren. Ja, terecht... ze komen meerdere keren komen ze spelen dan. Hè? Op verschillende ja. locaties. Ja. Dus daar zou ik ook zeker naar kijken. Kijk even op de genoemde website en dan kom je het allemaal tegen. Jeroen Dijkstra, dankjewel voor dit gesprek. En heel veel succes met de eerste keer het French Festival. Spannend. Dank. Beetje wel. al. wel. Ja. Nou, dat mag ook wel, hè? Ja. Het is altijd goed om iets van spanning te voelen. Het is voelen. een goede spanning. Goede spanning. Een no positieve spanning, denk ik. Ja. Nogmaals dank. On vient de marier le dernier. Tous nos enfants sont désormais heureux sans nous Ce soir il me vient une idée Si l'on pensait un peu à nous Un peu à nous On s'est toujours beaucoup aimer, Mais sans un jour pour vraiment s'occuper de nous Alors il me vient une idée Si l'on partait comme de vieux fous Comme de vieux fous On habiterait à l'hôtel On prendrait le café au lit On choisirait un petit hôtel Dans un joli coin du midi Ce soir il me vient On a toujours bien travaillé On a souvent eu peur de ne pas y arriver Maintenant qu'on l'est tous les deux Si l'on pensait être heureux être heureux Tu m'as donné de beaux enfants Tu as le droit de te reposer Maintenant Alors il me vient une idée Comme j'aimerais voyager Voyager Mais on irait beaucoup moins loin Tu me tiens bien la main, je te reparlerai d'amour. Ce soir, il me vient des idées. Ce soir, il me vient des idées. Nous revivrons nos jours heureux. Et jusqu'au bout, moi, je ne verrai plus que toi. Le temps qui nous a rendus vieux. N'a pas changé mon cœur pour ça, mon cœur pour ça.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 Wat is liefde zonder een gebroken hart? Je Nina June en daarvoor Michel Sardou en Le Vieux Marié. Zometeen: Foodwatch strijdt voor beter voedselbeleid in Europa. Dat na Colin Blundstone en How could we dare to be wrong? Take me Van de zombies en al heel lang van zichzelf. Colin Blandstone was dat. Ons volgende onderwerp. Het lijkt misschien een beetje de ver van je bedshow. Je boterham en de Europese Unie. Maar de EU is heel bepalend voor ons nationale voedselbeleid. Maar hoe zit dat nou precies? Herman de Bruin vraagt het aan Nicole van Gemert van stichting Foodwatch. Nicole, welkom. Dank je ja. wel. Je gaat het in Brussel met collega's. Nou, die collega's gaan het opnemen tegen een miljardenlobby. Als ik in Brussel ben, dan denk ik dat is Goliath en jullie zijn David. Ja. Ja, dat is wel een goede samenvatting, ja. Ja, nee, wij, uh, wij zijn, uh, we hebben verschillende footwatch-kantoren in Europa. Dus we hebben mm -hmm. er vier. Ja. En uh, twee of drie jaar geleden hebben we besloten... om ook iemand in Brussel neer te zetten... die voor ons de agenda kan vo uh, volgen... en ons af en toe kan wijzen op... Uh, koor dit speelt of dat speelt. Mm -hmm. En wij waren er heel optimistisch over... maar in de loop der jaren hebben we ontdekt... dat er in Brussel zoveel zich achter de gesloten deuren afspeelt... en er zoveel sterke lobby is... ...dat uh, we ons team daar hebben uitgebreid uh, deze maand. Ja, dat is duidelijk. Maar heeft dat invloed? Gaan die deuren dan makkelijker open? Ja, dat heeft invloed. Dat heeft zeker invloed. Kijk, wij denken altijd de beste manier voor verandering is nationaal. Want als onze minister iets vindt, dan kan hij dat meenemen naar Brussel. Mm -hmm. En hoe kun je in hemelsnaam in, uh, in Brussel lobbyen... Tegen al die uh, bedrijven die daar zitten en ook heel veel goede doelen die daar zitten. En die veel groter zijn natuurlijk dan Foodwatch. Maar ja. wat wij dus doen is wij volgen die agenda. En dan door mobilisering, dus dat we mensen organiseren. En dat we onderzoeken doen en allerlei dingen blootleggen. Merken we dat we toch best wel veel kunnen bereiken daar. Onder andere iets over een beter, beter voedselbeleid. Want daar hebben we het dan toch op dit moment ja. even over. Hè? Ja, ja, op dit moment is er iets heel... Uh, ja, eigenlijk engst aan de gang in Brussel. Dat heet de omnibus. En de omnibus, dat woord... dan weet eigenlijk niemand wat je daarmee bedoelt. En dat is precies de bedoeling van Brussel. Dat is een heel groot uh, pakket aan maatregelen. Deregulering noemen ze dat dan. En ze gaan regels afschaffen om het voor bedrijven makkelijker te maken. Maar juist nu we heel veel bescherming nodig hebben... tegen bijvoorbeeld pesticiden en voedselveiligheidsschandalen, moet je die regels natuurlijk niet afzwakken... maar moet je ze juist versterken. Nou, dat hele pakket wordt gezamenlijk behandeld in Brussel... achter gesloten de deuren. Mm -hmm. En als dat er doorkomt, dan, eh, dan gaan we echt een probleem krijgen. Want dan heb je dus niet wat je normaal hebt... een inspraakronde bij een nieuwe wet. En er worden, worden allerlei mensen geconsulteerd. Maar ze hebben het hele pakket samengepakt... in de hoop dat het niet opvalt. En dat is echt een ernstige zaak... Ja, en hoe kan David dan tegen Goliath strijden? Om dat voorbeeld nog maar even aan te halen? Nou, door, vooral eigenlijk door het uit te leggen aan mensen. Er zijn allerlei dingen die ondemocratisch op dit moment besloten worden. Dat is een beetje de tendens in Brussel. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld het uh, beroemde Mercosur-verdrag. Uh, ik weet niet of mensen dat kennen, maar dat is het vrijhandelsverdrag met Zuid-Amerika. Ja. Dat is doorgevoerd zonder dat daar uh, toestemming voor is gegeven. We hebben net een groot schandaal gehad rondom uh, babyvoeding. Ja. Uh, er is een burgerinitiatief aangenomen wat de zijde is geschoven. Dus dat, dat proberen we allemaal bloot te leggen en mensen te laten zien. Als mensen daarin geïnteresseerd zijn, dan ga ik ze ook aan om bijvoorbeeld zich te abonneren op onze nieuwsbrief. Dat kan op de yeah. website. En wij proberen dus op alle mogelijke manieren de aandacht voor te vragen door verschillende petities. En daar staan wij natuurlijk onbekend, yeah. uh, maar ook uh, door persberichten en andere mediaberichten. Yeah. En wat wij dus zien is. Op het moment dat wij als lobbyclub in Brussel zeggen, dit of dat vinden we niet oké, dan zeggen ze oké, sluit u maar aan in de rij. Maar op het moment dat wij bijvoorbeeld bij mineralenolie in producten 300.000 handtekeningen laten zien, ja dan komen ze opeens wel in actie. Daar zijn ze wel een beetje bang voor. Dus de burgers die tekenen, die zijn heel machtig dus eigenlijk. Ja, veel machtiger dan je denkt. Ja, dan wordt er naar geluisterd. Dan hoop je dan tenminste maar. En je hebt een paar mensen in Brussel zitten, maar alle Nederlanders kunnen helpen door die petitie te tekenen. Ja, ja, ja, we gaan een hele grote campagne starten tegen het uh, afschaffen van al die regels, die zogenaamde omnibus. Um, daar zijn we op dit moment zijn we die aan het bouwen, want dat is heel veel werk om dat we voor elkaar te krijgen. Uh, maar daarnaast hebben we allerlei petities lopen, bijvoorbeeld voor het stoppen van dieren in kooien, voor meer voedselveiligheid, ja. voor eerlijke handelsverdragen. Nou ja, you name it. En we hebben het op onze website staan. Ja. En dat heeft dus echt zin. Ja, duidelijk. Maar jullie organisatie, eh, ja, kunnen jullie dat allemaal bekostigen dan? Want het kost allemaal geld natuurlijk om dit allemaal te organiseren en te regelen. Oh, daar heb je onze achillesje op te pakken. <laughs> nee, wij nemen geen geld aan van de voedselindustrie, maar nee. ook geen subsidies van de overheid. Dus wij zijn helemaal onafhankelijk. Nee, maar mensen dus, kunnen jullie wel steunen. Ja. Donateur worden van Foodwatch is het allerbeste wat je kan doen. Dat kan al vanaf 3 euro per maand. Mm -hmm. En dan hoef je alleen maar even naar de website te gaan en dan ploept die op. En daar zijn we ontzettend mee geholpen, want we zijn heel klein, maar we bereiken wel heel veel. Foodwatch.nl Duidelijk is dat allemaal. Nicole van Gemert van de stichting Foodwatch over de strijd die met Brussel gevoerd wordt. Dankjewel voor het gesprek en heel veel sterkte in die strijd. Om me heen. Je schouder mag je houden, want dit doet alleen minder pijn. Ik neem verdriet liever alleen, ga me niet aanschouwen. Mijn tranen worden water bij jouw wijn. Kan ik vertrouwen, rauw is nou alleen, mijn domein. Nee, mij krijg je niet klein, ik lach mijn tanden bloot, laat me hier maar zelf op. Mijn handen in mijn schoot, anders breek ik in de jouwe Je hoeft niet zo sterk te zijn Je hoeft niet zo sterk te zijn Je verdriet is nu te groot Om het nu nog op te houden Wees niet bang Je hoeft niet zo sterk nee, te zijn Krijg je niet klein Deze woof vol chagrijn, doe ik dus nu toch mijn handen.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 Share the back road uh, with card sharks and grifters. Ten shows. van Robbie Robertson en When the Night Was Young. En daarvoor Claudia de Breij samen met Ramses Chaffee. Hoe kan dat nou? En je hoeft niet zo sterk te zijn. Zometeen een kookboek voor mensen met smaak en zonder geduld. En dat na David Gates, en Never Let Her Go. David Gates, hij was de voorman van de groep Brad. Never let her go. Hij maakte het in 1975. Ons volgende onderwerp: Het kookboek voor mensen met smaak en zonder geduld. Jens Kooi en Claire van Berkem maakten het en vertellen erover bij Herman de Bruin. Allebei welkom. Dank u. Uh, jullie hebben een boek geschreven over Haring, maar jullie doen veel meer. Of heeft dat allemaal toch met dat boekschrijven te maken? wat je in je dagelijks leven doet. Dan moet je even vertellen, Claire, wat je ongeveer doet? Nou, ik ben tekstschrijver en copywriter. Dus ik hou me de hele dag oh, okay. bezig met tekst. In uh, dat boek staan ook teksten, in dat Haringkookboek. Ik dus, heb dat uh, Haringkookboek inderdaad geschreven. Yeah. En um, overdag hou ik me dus bezig met het schrijven van, uh, van allerlei soorten artikelen, website teksten. Voor bedrijven? Voor, voor bedrijven, van, ja. Wie dan ook vraagt om een tekst te maken. Ja. Kunnen ze dat zelf dan niet? Dat kan, maar vaak hebben ze er nog niemand voor, dien voor in dienst. Okay. En dan huren ze een externe in en dat ben ik. Ja, ja, maar sommigen dan... kunnen het zelf niet. Dat zijn mensen zoals ik dan weer. Ik okay. ben vooral iemand Jens. van uh, creatieve ideeën. Maar om dat uh, uh, een beetje op een fatsoenlijke manier op papier te krijgen, daar ja. heb ik erg veel moeite mee. Bij mij is Haring bijvoorbeeld altijd met DT. Oké, okay, ja, dat, kan, dat kan ook. Maar dan wordt er wel een rood potlood bij gebruikt hoek, natuurlijk. Absoluut, ja. en daar komt dan ja. klaar ja. om de hoek. Uh, Hebben kijken. jullie elkaar zo ook gevonden? Ja, wij, wij hadden allebei een kantoorruimte in Vlaardingen en hij was eigenlijk mijn buurman. Mm -hmm. En dan raak je met elkaar in gesprek van jij, nou ik doe dit en dit. En zo dachten we, goh, misschien moeten we eens een keer krachten gaan bundelen. Ja. En zo hebben we elkaar eigenlijk gevonden. Oké, okay, ja. En jij doet het met teksten. En Jens, je hebt uh, ervaring in digitale zichtbaarheid. Ja, dat ja. klopt. Ik ben van, uh, ja, van huis uit, zeg maar, ben ik softwaremaker. Dus ik maak websites en programma's voor de computer en voor apps, voor telefoons en dergelijke. Um, maar ik ben vooral ook eigenlijk in wat bredere zin uh, ondernemer en daar probeer ik uh, ja, uh, bedrijven te helpen met hun online zichtbaarheid, zoals je het inderdaad al, uh, al zei. Dus er zijn veelal websites, apps, dat soort dingen. Ja. Ja, online zichtbaarheid betekent dat, ook dat er veel tekst te zijn komt, juist niet? Of zijn het plaatjes of ligt het eraan verschillend natuurlijk wat het onderwerp van het, uh, de onderneming is? Ja, kijk, op internet zie je natuurlijk veel tekst en beeldcombinatie. Uh, en ik ben vooral van eigenlijk de techniek die erachter zit. Dus het uh, technische gebied dat dat mogelijk maakt, dat is uh, waar mm -hmm. mijn specialisatie zit. En om het uh, enigszins smoel te geven, werk ik graag samen met andere creatievelingen zoals Claire, die dan bijvoorbeeld teksten verzorgt om die websites ook uh, daadwerkelijk te leesbaar te krijgen. Dat is mooi dat jullie dat uh, samen kunnen doen... want dat versterkt elkaar ook weer. Hè? Ja. En het uh, boek ligt er ook. Even over het Haringkookboek. Uh, daar heb jij ook iets mee. Want vroeger heb jij ook nog in de horeca gezeten, toch? Dat klopt. Ik heb vroeger ja, dat... in uh, diverse eetcafés, restaurants in Vlaardingen gewerkt. Mm -hmm. uh, ooit begonnen in het pannenkoekenhuis als afwasser uh, toen ik 12 okay, ja. was. Ja, zo begint het meestal. Hè? Dat is ja. waar uh, de meeste carrières beginnen. En bij mij is dat, uh, is dat gebleven tot, uh, tot in mijn studietijd en uh, nog even daarna ook. En dan ben ik uh, langzaam maar zeker soort opgeklommen naar, eerst naar uh, keukenhulpje en dan naar... Uh, Chef koude kant en uiteindelijk naar de kok achter de, de kachel, okay, zoals we dat uh, hier Toch ontzettend. wel het hele carrière meegemaakt eigenlijk. Hele... Dat zou je zeker zo ja, kunnen zeggen. Ik ja. heb ook vrij lang op school gezeten, dus dat helpt dan dat... Oh, dat helpt ook, ja, <laughs> ja, ja, ja. ja, Nou, dat, dat klinkt allemaal heel fantastisch, zoals je het gedaan hebt en uh, op een goede plek bent terechtgekomen met alle dingen die je doet. En Claire ook eigenlijk. Ja. Ook teksten schrijven, vroeger altijd al gedaan? Ja, ik heb vroeger altijd opstellen verhaaltjes gemaakt. Ja, opstellen gemaakt naar nee, veel verhaaltjes. Ik was wel altijd degene die dacht: Goh, kan dit eigenlijk mooier, beter, beschrijvender? En toen dacht ik, daar moet ik wat mee doen. En toen ben ik ook een opleiding daarin gaan volgen. Maar dat was eigenlijk een hele ja. brede opleiding, communicatie. Ja, ja. En uh, toen uh, daar uiteindelijk uh, een beroep van gemaakt. Je beroep van gemaakt en uiteindelijk resulteert dat in dat prachtige Haring-kookboek. Ja. Ja, we zijn nu wel bezig aan de tweede druk, dus de eerste is okay. al klaar. En dan gaat het weer een beetje veranderen, dingen bij doen en we zo? We hebben een paar dingen veranderd, niet heel veel. Um, maar we merken dat er gewoon veel vraag naar is, omdat het dus een, een leuk concept is, een leuk idee is. Hmm. En uh, we zien nu ook met de aankomende maanden de haringborrels, willen mensen organiseren, we willen ze ook iets leuks yeah. meegeven na zo'n borrel. Nou, dan is zo'n boek is gewoon, is gewoon heel leuk om ja. te doen. Uh, Haringkoopboek.nl, daar kan je het bestellen. En jullie allebei hebben ook de ik aan een website. Nou, ik kan me van Jens niet anders voorstellen natuurlijk. Uh, ja, het is is het beetje... handig om die even te noemen? Zodat mensen weten waar ze terecht kunnen als ze jullie het nodig hebben... voor teksten of voor uh, hoger op de Google-lijst te komen? Nou, dat mag altijd. Maar het, uh, de website van mijn bedrijf is... Uh, mijn bedrijf heet Jekko. Dus met een Grieks I. e -C, c o Oké. Okay, Jekko. Yeah. .nl. Ik heb ook een vrij moeilijke naam erin, maar mijn website is tekstbureaubebbel.nl. Bedankt voor uh, alle informatie die je hebt gegeven over jezelf en over het Haringboek. Jens Kooi en Claire van Perkum. Nogmaals dank. Nix van Fleetwood Mac uit 2001 met I Miss You. En dat was de late avond van dinsdag 24 maart. Morgen is er een nieuwe late avond, dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houdt voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Sting blijft nog even bij je. Fijne nacht. And those he plays never suspect He doesn't play for the money wins He doesn't play for respect He deals a cause to find the answer The sacred geometry of chance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 The jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand, while a memory of it fades. You know that the spades are the swords of a soldier.